De prinses op de ert. Er was eens een machtig koninkrijk. De koningin van het koninkrijk kreeg altijd wat ze wilde. Ze was erg bezitterig over de prins van het rijk die haar enige zoon was. Ze gaf altijd het allerbeste aan de prins. De beste pakken, chic eten, de beste leraren om les te geven en nog veel meer. Toen de prins volwassen werd, was het tijd voor hem om te gaan trouwen... en de koningin riep hem naar de kamer. Een prins moet een prinses trouwen, maar hij moet haar zelf vinden. Hou een paar dingen in gedachten als je je bruid kiest. Kijk niet alleen naar een mooi gezicht. Een prinses is niet alleen de dochter van een koning en koningin. Ze moet gevoelig, slim en gracieus zijn. Met een goede smaak, met kleren en die zichzelf respectabel presenteert. En het meest belangrijke is dat wat je als eerste opmerkt van een prinses... is dat een echte prinses de stem van een engel heeft. De prins ging akkoord met de koningin... en ze stond hem toe op reis te gaan om zijn bruid te vinden. De prins samen met zijn bedienden reisde vele dagen... om bij het dichtstbijzijnde koninkrijk te komen. Hij ging naar de koning en stelde zichzelf voor... De koning was verheugd met de prins omdat hij knap en beleefd was. De koning bracht hem naar zijn dochter die nog moest trouwen. De prins was erg blij om de prachtige prinses in haar kamer te zien. Ze leerde een gedicht en was mooi aangekleed. Hallo prinses. Hallo. De prins was geschokt omdat de prinses een krakende stem had. Is alles in orde? Kan ik je wat water brengen? Nee, nee. Ik heb geen dorst. Oh, oké. Okay. Lees jij je gedichten maar. Ik moet nu gaan, omdat het al laat wordt. Het was een plezier je te ontmoeten. De prins was een tijdje teleurgesteld... maar ging verder met zijn reis naar het koninkrijk ernaast. Hij bereikte een kasteel en stelde zich voor aan de koning. De koning en koningin waren zo blij met de charme van de prins... dat ze hem onmiddellijk uitnodigden om de prinses te ontmoeten... De prins ging naar de kamer van de prinses. Hij zag een prachtige prinses aan de tafel zitten. Ze was aan het eten. De prins begroette haar. Ze keek niet eens op. Ze at erg gulzig. Prinses, je bent een beetje druk. Ik laat je wel alleen met je favoriete eten. En de prins verliet het koninkrijk. Na vele dagen reizen en net zoveel plekken kon de prins geen geschikte vrouw vinden om te trouwen. Hij was teleurgesteld en keerde terug naar zijn koninkrijk. Zijn ouders begroetten hem. Hij vertelde hen het hele verhaal van de reis. Oh, hoe jammer. Maar ik ben blij dat je bent thuisgekomen zonder een van die meiden. Ik weet zeker dat je een ellendig leven zou hebben... nadat je met een van hen was getrouwd. De prins was het eens met de koningin en keerde terug naar zijn kamer. Er was onweer die nacht. De prins bekeek het van achter het raam in zijn kamer. Hij zag iemand naar het kasteel komen. Er werd op de deur geklopt. Een bediende opende de deur. Daar stond een prachtig meisje buiten. Ze droeg een zware mantel en was compleet doorweekt van de regen. De prins liep naar beneden en hoorde de mooie stem van het meisje. Mijn chauffeur verdwaalde in de regen... Ik heb het licht gevolgd van uw kasteel. Zouden jullie ons onderdak voor deze nacht willen aanbieden? Natuurlijk, jullie zijn welkom om te blijven. Laat me je jas aannemen. De prins verwelkomde haar. Terwijl de prins de mantel aannam... dacht hij dat zij het mooiste meisje was wat hij ooit had gezien. Hij vroeg zijn bedienden om voor het meisje te zorgen... en ging naar de koningin om over haar te vertellen. De koningin liep met hem naar het meisje... De koningin vond haar op het eerste gezicht niet leuk. Zij is geen prinses, mijn zoon. Kijk naar die modderige vieze jurk. Ze heeft geen bediende bij zich. En waarom zou een prinses door zulk zwaar regen reizen? Maar moeder, ik heb nog nooit een mooi meisje zo gracieus zien lopen. De koningin realiseerde zich dat de prins verliefd op haar was geworden... Ze bedacht een plan om van haar af te komen... om te laten zien dat ze geen prinses was. Ik zal haar gaan testen. Vannacht bieden we haar een koninklijk bed aan om te rusten. En onder de tien hele luxe matrassen zal ik iets stoppen, een rauwe ert. Als ze een prinses is, zal ze gevoelig genoeg zijn om de ert te voelen. De prins had vertrouwen in zijn moeder... De koningin beval haar bedienden om de erts onder het bed van de prinses te stoppen. De prins begeleidde het meisje naar de kamer. Een ladder was nodig om in bed te komen. Ze kon de hele nacht niet slapen. Het meisje werd morgens wakker en riep een bediende. Ik ben niet uitgerust. Vertel dit alsjeblieft niet aan de prins. Maar het is een verschrikkelijk bed. Het voelde of er een steen in lag. Ik kon de hele nacht niet slapen. De prins kwam achter de klacht van de prinses. Hij haaste zich naar haar. Je bent een echte prinses, of niet dan? Alsjeblieft, trouw met me. Ik zal met je trouwen, zolang ik maar niet meer in dit bed hoef te slapen. <lacht> de prins en de prinses trouwden en leefde nog lang en gelukkig.